Verder is volgens hem alleen deze affaire de reden voor zijn ontslag... en niet de rol van de CIA bij de aanslag op de ambassade in de Libische stad Benghazi... waarbij vier Amerikanen omkwamen. Daarover wordt hij vandaag ondervraagd door een senaatscommissie. Jamaica wil de wet afschaffen die het geestelen van gevangenen toestaat. De wet is een overblijfsel uit de tijd van de slavernij... toen Jamaica een Britse kolonie was... Sinds 2004 is in Jamaica niemand meer veroordeeld tot de straf. De geesteling of de zweepslagen werden toegediend met een twijg van de tamarindeboom of het met de zogeheten kat met negen staarten. Een zweep met negen koorden. Mensenrechtenactivisten verwelkomen het besluit. Ze spreken van een barbaars restant van vroeger tijden dat geen plaats heeft in een moderne democratie. Een groot deel van de bevolking van Jamaica is nakomeling van slaven.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 Ik reed hier naartoe zojuist en ik reed door de polder, Flevoland, dat noem ik dan helemaal de polder. En ik reed langs nieuwe windmolens die ze daar gebouwd hebben, vier volgens mij. En daar stonden groene lampen naast, hele felle groene lampen. Naast iedere windmolen stond een soort kastje gebouwd met een groene lamp. En ik dacht, waarom staan daar nu groene lampen? En dat is het mooie van dit programma. Want als je een dergelijke vraag stelt... dan is er altijd wel iemand die luistert en die denkt... oh, dat weet ik wel, die groene lampen bij de windmolens, dat zit zo en zo. En die belt dan ook naar 0800-1121. Of die stuurt een mailtje naar nachtzuster Of uh, die meldt zich even op de chat, dat kan ook. Dat is uh, ook te vinden via www.omroepmax.nl en dan uh, slash nachtzuster... Of even een tweet sturen naar Apenstaatje Nachtzuster. Nou, dat zijn allemaal manieren om een uh, antwoord op een vraag te krijgen. of een vraag door te geven. En daar gaan we dan de komende vier uur mee vullen. Dus 0800 1121. Ze legt een koele handen, En ik ben even onderzoekend aan. Zelf bij het drinken van wat water. Als ah, zuster, blijf toch even bij me staan. Nacht systemen. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster. Ik brand van binnen. Nacht zuster. Doe iets van je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 Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen. Al ik de morgen. Nachtzuster, wat oh, <totstitul> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, Wat ben ik zonder al je zorgen? zuster. ik de morgen? Nacht, Niet samen bij Zonder jou beginnen, nacht zuster. Ik brand van binnen, nacht zuster. Ik doe iets aan de pijn, nacht zuster. Waar ben ik zonder oude zorgen? Haal ik de morgen, nacht zuster. Doe iets van de pijn, nacht zuster. Auw, nacht zuster, auw, nacht zuster. Nachtzuster, Nachtzuster, pijn, Heet het liedje. En uh, de uitvoerende, dat is een, uh, een bandje dat uh, ja, echt op doorbreken staat. Doe maar, heette ze. Schijnt heel leuk te zijn. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. Harriëtte, goeienacht. Goeienacht. Zeg Ik voel het maar. Mij af. Als je kleding of als je voeding hebt, dan staan er de kleurstoffen uh, vermeld op de verpakking, welke ze erin gedaan hebben. En als je kleding koopt, staat op de verpakking. In het kledingstuk zelf staat niet in welke kleurstoffen ze gebruikt hebben. Ja. Voor, de, voor de kleur van de kleding. Maar de kleding eet je over het algemeen niet op? Dus de, dat... Nee, je eet het niet op, maar kleurstoffen zijn wel, uh, kun, kunnen ook allergieën veroorzaken. Oh, zo ja. Voor, ja. Uh, en dan weet je niet welke, uh, uh, welke kleurstof gebruikt is en waardoor, waardoor je, uh, wat voor allergie jij hebt, bijvoorbeeld. Oké, okay. maar komt het dan heel vaak voor dat mensen allergisch reageren op de kleurstoffen in kleding? Uh, ik, dat, nou, uh, dat weet ik natuurlijk niet. <laughs> uh, dat is ook een vraag. Ik okay. heb daar natuurlijk wel eens meerdere vragen voor ze. Er zijn steeds meer mensen die hebben uh, allerlei uh, allergieën. En ze kunnen niet vinden uh, welke, welke stoffen mensen allergisch voor zijn. Nee, dat is gek, hè? He? Ja. Ja. Dat het een bepaalde... Uh, Stoffen zijn die in de verf zitten van de kleding, waardoor het uh, moeilijker te uh, achterhalen is of zo. Maar he, heb je dat zelf? Krijg je um, vlekken van een rode trui? Nee, ik heb, oh. er, ik heb er niet. Maar het, soms heb je wel eens iets aan, je, je hebt de hele dag jeuk van ofzo. Ja, dat is wol. Dat staat dan wel weer in het, uh, de, ja, in het uh, labeltje. Ja. Maar het hoeft dan ook niet altijd van het zijn dat het van wol is of van, uh, van de stof zelf. Nee. Oké, okay, dus twee vragen eigenlijk. Kun je allergisch zijn voor de kleurstoffen die gebruikt wordt uh, voor kleding? En uh, waarom staan de kleurstoffen niet vermeld op een labeltje? Ja. Oké, okay, 0800-1121. Ik doe mijn best, Henriët. Dan, Oké. Okay. dankjewel. je wel. Henk. Henk. Ja, goeienacht, Astrid. Hallo. Die, uh, dat groene licht bij die windmolens hè? Ah, dat is ja. voor de vogeltjes te waarschuwen. Echt waar? ja. Denk ik, deduceer ik. Maar heb je goed gekeken, heb je dat rode lampje boven de windmolen gezien? Ja. Die is voor de vliegtuigen. Ik denk, en dat, dat kan de andere luisteraars misschien bevestigen of onderbouwen, uh, dat uh, die windmolens op een, vleu op een uh, vogeltrekroute zich bevinden ja. voor nachtvliegers. En dat op die manier het zichtbaar wordt gemaakt voor die vogels dat daar een windmolen draait. Anders vallen er dode vogeltjes, hè, nietwaar? Oh, dat zou ik erg zijn. maar even. Ja, want... maar even. Ja, want, want die vogels die komen aanvliegen en die zien die windmolen niet. Niet in het donker. Nee. Overdag hebben ze daar iets minder last van, want er schijnt het zonnetje. In. En, en uh, s'nachts hebben ze dat. En we zijn zuinig op onze vogels, dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Ja. Ja, dat, dat, dat, ja en, en het feit dat het dan een groen licht is, zijn vogeltjes dat bang heeft voor groene lichtjes? Het gaat met de gevoeligheid van het oog van vogeltjes. Bij mensen ligt die ook uh, hoog in het groen en wat minder in het blauw en rood. Oh. Ja, want ik moet heel eerlijk zeggen: uh, een paar weken geleden reed ik bijna de Berm in omdat ik naar die rode lampen zat te kijken van de, huh? van de windmolens. Ja? Dat ik bij, uh, waar zit het licht en waarom? En toen uh, raakte ik bijna van de weg. En vannacht de, gebeurde hetzelfde omdat ik naar de groene lampjes. Dus maar mijn please let us the Wat? My dear, please register the road. Let op de weg, alsjeblieft. Anders missen we je programma. Ja, nee, precies. Maar ja. dan moet je niet overal gekleurde lampjes langs de weg gaan zetten. Dat is, uh, dat ja, dat is uh, gevaarlijk. Ik, ja. Ja. Maar, maar het zag eruit ook alsof ze tijdelijk waren. Het zag er niet heel mooi... Oh, okay. die, want die windmolen nou, zijn dat... prachtig geverfd... maar dit stellage met het groene lampje erop, dat zag er niet... Uh, nou, architectonisch goedgekeurd uit. Oh, Oké, okay. nou, want ik heb het nog zelf niet, niet gezien... Ik ben benieuwd wat andere medeluisteraars ervan vinden. Ja. Ja, maar misschien is het, een, is het nu... Ja, het is nu natuurlijk de tijd dat alle vogeltjes maken dat ze wegkomen. Ja, of ze zijn al weg, of ze komen terug, zoals spreeuwen. Komen die terug nu? Want het, is een, het is een heen en weergaande beweging van vogeltjes, hoor. De ene die komen uit Marokko hier naartoe... en de andere is dezelfde soort van Nederland naar Marokko. Maar dan Ik moeten maar we wat. geen groene lampjes, we moeten een groot met bord... met weten jullie wel dat het twee graden is. Of ja, vinden spreeuwen dat ja, lekker? Ja. Nou ja, maar die vogeltjes die doen dat al honderdduizend jaar. Ja, dus, dus dat het zal het wel. Al gewend, en Je ja, zou gewoon denken gewoon, dat ze er en tegen kunnen. Ja, zo. Je weet hoe vogeltjes zijn. Oké. Okay. Nou, dan uh, um, uh, ja, is, het, is die semi-beantwoord. Mocht er nog iemand een aanvulling hebben, 0801121. Dankjewel, Henk. Ik hou me aanbevolen. Tot ziens. Oké, okay, hoi. Ad! Ja! Nou, Ik heb iets heel simpels. Als ik mijn pap kook, kookt die over. Als ik het mat water kook, kookt die niet over. Dus er zit in de melk iets waardoor het uitzicht. Accent... Overkookt. Ik weet niet wat het is. Het ja. is heel simpel, maar ik weet het niet. Ja, wat was dat ook weer? Het is heel grappig. Ik heb ooit uh, uh, Henk-Jan Ormel, toen hij nog kamerlid was... Um, belde over, over het velletje op de melk. Want de beste man was van beroep natuurlijk dierenarts. En die, uh, die wist dat. Dus, uh, die oh. dus, maar de kans dat hij wakker is, is vrij klein. Maar dan is er misschien oh. iemand anders die het gewoon weet. Dus, uh, uh, dus met water kookt de pap niet over? Nee, en als ik half water, half melk doe, dan kookt het ook over. En volle melk kookt het ook over. Maar Ad, hoeveel jaar ben je? 72. En iedere ochtend nog een bordje pap? Ik neem elke morgen bord een bordje. Havermoutpap met een zacht gekookt eitje. Heel lekker. En, is het... en, en wat maakt dan het verschil? Wanneer maak je het met water en wanneer maak je het met melk? Nou, ik, ik doe sowieso, want ik, ik kook alles biologisch... en het wordt wel een beetje duur, dus ik doe water bij de melk. Bij de pap? Bij de, of water ja, bij de melk? Bij, bij de volle melk doe ik uh, scheut water bij... en dan blijkt dat het nog overkookt. Dat proef je namelijk niet als je wat water erbij doet. Oh, dus het is, uh, het is eigenlijk, je maakt eigenlijk zelf halfvolle melk? Ja, we moeten allemaal half, hè? Het is een recessie, dus ik doe half, ja, half, Even de broekriem aanhalen en dan... Ja. Uh, maar goed. En dus met, met, uh, maar als je 72 jaar bent en iedere ochtend... naar we... dus. Oh, sorry. Maar de, en dan t, toch kookt het nog over. Op een gegeven moment moet je daar toch handig in worden, dat je weet na hoe ja, lang... Je... dat weet ik, <laughs> dat ik ook wel handig in. Maar het gaat mij om, waarom kookt de melk over? Ja? Waarom kookt dit over? Wat dat gebeurt ik. er in die melk? Ja, dat begrijp ik ook wel. 0800 oh. 1, 1, 2, 1. Ik ga mijn best doen, Ad. goed Dag. Nog, fijne nacht. Adrie? Ja, hallo. Ik, ik, ik heb nog een aanbieding. En wat, uh, wat wil je verkopen dan, Adrie? Partijvogelhelmpjes en diverse maatjes met <laughs> parisjuutjes. Maar nee. geen groene, hè? Want dat kunnen ze nee. niet nee. tegen. Nee. Ik denk dat het gewoon een hoogtebaken is, meer niet. Een hoogtebaken? Ja, voor, een... voor, de, voor de vliegtuigen. Nee, maar ze staan op de grond naast de. Oh. Dus lijkt me heel onverstandig. Lijkt me slechte oh, een slechte plek voor een hoogte maken. Ja, kan... Nee, maar dat dit rode wat halverwege de windmolen zit, dat is dan voor de vliegtuigen. Maar het groene ja, nee, ja, goed, ja, ja. dat. Ja. Maar waar bel je over, Adrie? Nou, het volgende, ik. Er is hier uh, eigenlijk uh, iets, iets uh, naars in de hand. Oh. En uh, ze vermisten iemand. Oh. En ze komen dus, zijn twee of drie keer komen aanvliegen met een F-16. En ik heb hem waarschijnlijk één keer gehoord en een minder die waarschijnlijk iets vaart. En wat meestal gingen ze in de Soesterberg, dan schrok je eigen rot. Maar dat, dat, dat vliegtuig dat gaat dus over, over het meer. En dan begrijp ik eruit dat hij een foto maakt, mijn verstand. Maar wat doet die F-16 zo snel dat hij dat gebied uh, controleert en dat ze nou wat kunnen vinden? Ik zou er wat nadere gegevens over willen hebben. Oké. Okay. Wil hebben, moet je mij horen, nou horen. Maar... Wat op het programma van mij is. Oké. Okay. Maar, um, even, maar jij, jij bedoelt het als een F-16 zoekt naar een vermiste persoon? Ja. Dan vraag je je af hoe het dan zit met... Um... Wat doet hij? Wat doet dat toestel? Of zit er specifiek in een F-16? Of kun je er ook met een fototoestel in een helikoptertje boven hangen? Gaat het om die foto... Of, of, of door de snelheid analyseert hij dan meer hmm. of, of warmte of weet ik wat. Wat doet het toestel? Ja, een... Het wordt er simpel verteld eigenlijk. Ja, ja. ja ik, een F-16 Kun je, kun je lijkt er wat van mij... Nee, het is wel vrij veel zinnen, ja. Maar ik, volgens mij is een F-16 gebouwd om uh, ook dingen goed te kunnen detecteren. Ja, ja. ja, ja maar, goed, maar ja, hoe dat dan werkt de... weet ik ook niet. Nou, misschien dat iemand er wat meer van weet. Ja. En van vorige week zit ik eigenlijk ook nog een klein beetje, maar je mag niet herhalen. Nee, maar nou, je doet het toch, hoe... hè? Ja. ja. Ik weet er nog niet hoe je tegen de stroom de rivier opzeilt met een bepaalde tactiek. Oh, Want ja. die man gaf een leuk antwoord. Het oh. schip stond in het wapen van Amsterdam. Maar wat is de tactiek van tegen de stroom opzeilen? Hoe deden ze dat nou? Want ik vroeg naar nou Basel. Kijk, kampen haal je wel natuurlijk een stukje. En dan ga je naar de bodem. Ja, met, blijkbaar, met hè. Dat was wel ja. gewoonte, inderdaad, voor de, ja, onder het de koggeschepen. Ja, dat een kort antwoord. Ja. Nou, ja, oké, okay, je was nog bij. niet helemaal tevreden, dus ik pak hem er even bij. Dus uh, ja. koggeschepen tegen de stroom op. Hoe deden ze ja. dat? En deze hoe lang, lang deden ze erover deze. naar bijvoorbeeld Basel? Ja, ja want je moet lang stijlen. Vroeger had je de trekschuit. Maar dat lukte op zo'n rivier met bochten en zware stromingen. lukte dat niet. Ik ben nieuwsgierig. Ik heb er nooit ja. het over gehoord of gedaan. Ik weet er gewoon geen bal van. Nee. Daarvoor welk. Nee, nou ja, daar zijn we voor. Ja, ik ben Toch? dus dom. Nou, we zijn er niet om die conclusie te trekken. Maar als je het zelf doet, dan wie ben ik om je tegen te spreken? Ja, goed zo. Hé, <laughs> hey, uh, Adrie? Ja. Bedankt. Nou, lampje hangt op. <laughs> Doeg. <Ja. laughs> lampje ook. 0800-1121, dat is het nummer dat je kunt bellen. Marcel? Ja, goed, uh, nacht met Marcel. Hallo. Hallo, het groene licht is volgens mij van een beveiligingsbedrijf. Oh. Ik rij regelmatig in Zeeland vlaanderen langs een bouwput. daar brandt ook van de groene licht. En er staat een, uh, een bord bij dat het beveiligd wordt door een bepaald bedrijf. Oh, maar, maar waarom is het dan groen? Dat dat vind ik zo. Een zet er gewoon een lantaarnpaal. Ik weet het niet. Nee. Ja, ja. Maar jij, jij denkt van... Dat weet is het... ik niet, maar... Dat is het, daar hebben ze licht neergezet zodat, uh, zodat er minder ingebroken wordt in de windmolen. Ja, dat er geen uh, goederen weggestolen worden van die daar nog uh, liggen die opgebouwd moeten oh, worden. Ze zijn, natuurlijk, ze zijn nog wel bezig daar inderdaad. Want ik zag ook nog wel een grote stapels zand en dergelijke. Oh, ja. maar ja, waarom het dan groen is, dat weten we. Nou, 0800-1121. Bedankt voor het voorzetje, Marcel. Ja, Oké, okay, graag gedaan. Doei. Wim? Wouter? Wim of ja, Wouter? Wouter. Wouter? Ja, Wouter. Wouter, hallo. Hé, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik zal uh, proberen een aanvulling te geven. Het uh, groene licht, dat is inderdaad uh, de verlichting voor uh, beveiliging. En, uh, het licht is groen omdat dat minder, uh, het minste hinder uh, oplevert voor de omgeving, en met name vogels en uh, insecten. Ja, maar nu, nu, nu spreekt iedereen elkaar tegen, dus het is, het, het is, minder, ja, ja. Minder, het is juist minder storend voor vogeltjes. Ja, uh, dat... het is ook minder storend voor de omgeving, voor de, voor de beesten die in de omgeving uh, leven. Het groene licht heeft dan dus een dusdanige frequentie dat, uh, de, dat de beesten zich daar het minst aan storen. Oh ja, dat ik, op zich klinkt dat heel logisch, want je hebt natuurlijk in de natuur best wel veel groen. Ja. Ja. En als je dus gaat, of, dat, of dat dan uh, uh, uh, met elkaar te maken heeft, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval wel. Je zult uh, ook merken dat in een heleboel steden en op sommige kruispunten... zijn ze dus nu ook al dat soort uh, groene lichten aan het uh, monteren. Dat zijn dus nieuwe type LED-lampen. Die zijn dus en oh. en die geven dus uh, een groen licht af. Kijk, nou ja, dan, dan weet ik... Weet ik zo. Maar waar waren ze nou voor? Want waarom staan ze daar nou voor de beveiliging? Ze staan er nu voor de beveiliging. Ja, ja, want. Daarom dat... zijn het ook, dus zij zijn ook uh, tijdelijk, hè? Je, je, je ja. rijdt waarschijnlijk dan over de gooitje weg. Dat weet ik niet zo goed. Ja, dat is, maar dat is dan tussen uh, Dronten richting uh, Zeewolde. Ja. ja. Ja, en maar daar dat, staan ze dan. Dat... En dan en, en, ja, dus je zag wel dat het niet uh, design was. En dat het, dat het dus waarschijnlijk weer wegging. Maar dit nee, is dus, nee, dus... ze zijn er nog aan het graven en doen. Dus er liggen nog wat. Uh... Er liggen nog schepjes en emmertjes en, en dan, dan moet het dus uh, verlicht worden, zodat... Ja, en dat, je zult ook uh, in, de, in de toekomst uh, je ook gaan merken dat dus dat soort uh, verlichting ook veel meer gebruikt gaat worden voor uh, straatverlichting. Nou, ik, vond, ik vind het heftig lichten, maar misschien moet ik er nog even aan wennen. Ja, dat moeten we allemaal, denk ik. Oké. Okay.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 1 is het telefoonnummer van nachtzuster. En de vragen die tot nu toe gesteld zijn, zijn de volgende. Henriette wil weten um, of je allergisch kunt zijn... voor het gebruik van kleurstof in kleding. En waarom uh, de kleurstoffen die gebruikt zijn... niet vermeld worden op het labeltje. Ad wil weten waarom als hij pap maakt... de pap wel overkookt als hij met melk kookt... maar niet als hij water bij de pap doet... Uh, Adrie wil weten waarom ze met een F16 op zoek zijn naar die vermiste manier bij uh, Naarden. En uh, wat die F16 dan kan. En hij wil graag weten hoe koggeschepen vroeger tegen de stroom opzeilden. En hij wil op een of andere manier ook heel graag weten hoe lang ze er dan over deden. Va naar Basel. Het maakt niet uit waar vandaan, maar hoe lang deden ze erover. Naar Basel 0800 1121. Remco. Remco, oh, met Remco. Goedemorgen. Hallo, Remco. Hi, hey Astrid. We um, is ook toevallig. We komen in dezelfde woonplaats, maar dat maakt niet uit. Ah, en je rijdt ook wel eens langs die windmolens met die groene lampen? Ja, elke dag naar mijn werk, naar dus... Dezinsvaart. Ja, toch, hè? Ja. Ja. En? Het is, uh, in, het is inderdaad beveiliging. Het is uh, beveiliging net zolang tot, uh, tot de windmolen van de eigenaar zelf is, zeg maar. Oké. Okay. En dan is het, dan is het zijn uh, verantwoording uh, verder. En dan kan hij er dus zelf een uh, kerstboomlichtjes omheen hangen. Ja, bij wijze van spreken wel. Maar wie wordt dan de eigenaar van die windmolens? Nou, ze maken een opdracht voor een, bijvoorbeeld een boer. Ja, echt? Of, een, uh, ja, of uh, die hebben tegenwoordig allemaal uh, ja, het is rendabel als je hem uh, langs je, bij je boerderij hebt, want uh, het levert alleen maar uiteindelijk geld op. En uh, ja, dat is, dat is erg. verder weet ik er weinig van. Ik had vroeger een maatje die. Uh, die werkte daar mee met windmolens en die zei dat laatst tegen mij. Maar, die want het zijn allemaal dezelfde windmolens. Maar je kunt ja. dus als boer zeggen van nou zet hem maar bij mij in de tuin. Ja, dat dat zijn enorme wel een, dingen hè? kost wel een miljoen hè? Oh ja, dus dan moet je een dus, rijke ja, boer zijn. Dat denk ik wel, of een uh, subsidie of ik weet niet hoe dat allemaal ja. gaat. Oh, met, uh, dat wist ik allemaal niet joh. Nee, maar je kunt ook niet alles weten hè? Nee, nou ja, je zou het wel fijn vinden. Er wordt ja. aan gewerkt, maar het is, nou ja, goed. Misschien was dit het laatste wat ik nog moest weten. En, en het, uh, ja, dat, het klinkt heel plausibel, hè, dat het licht dan groen is... Uh, omdat dat het meeste aansluit op uh, wat we kennen in de natuur... en dus het minst schadelijk is voor uh, diertjes en plantjes. Ja, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat het uh, te maken heeft met uh, veilig en onveilig... of uh, dat het, uh, ja, alarm is misschien, dat het rode alarm is, dat er storing is. Oh ja, ja dat is helemaal zo dus, natuurlijk, ja. Okay. Ik had, uh, nog, ik wist, wist nog waarschijnlijk twee vragen. Ja. Van het kokkenschip is uh, waarschijnlijk gaan ze laverend tegen de stroom in. Ja. En hoe lang ze erover doen, dat is heel lang, maar verder weet ik het niet. Heel lang. <laughs> ja. Ik <laughs> ben ik bang, wel. ik ken Adrie een beetje dat dat niet een, uh, een hem bevredigend dat antwoord hoort. is. Heel lang. Nou, ja. Nee. Maar laverend ja, die... dus echt met zeilen en dan zo ja. van links naar rechts door uh, tegen de stroom op uh, ploeteren? Ja, inderdaad. Cool. En van de F-16 is uh, dat ze infrarood gebruiken. Dan vliegen ze over en dan gebruiken ze infraroodcamera's. Ja, en dan? Ja, daar, aan de hand daarvan kunnen ze kijken als er uh, lichamen liggen of uh, als ze wat anders kunnen zien, zeg maar. Ze kunnen het heel nauwkeurig uh, daarmee kijken. Oké, okay, maar dan vliegen de... ze dan boven een gebied waar verder geen mensen zijn? Ja. Want, want een... um... Nou, ook wel mensen zijn volgens mij. Het is vroeger een keer bij Kampen gebeurd, bij de IJssel. Hebben ze, dat, ze iemand meisje... gevonden? Ja. Nee, dat Maatje pieken die werd toen ja, ja. En die hebben ze toen ook, is toen ook een F-16 over de IJssel heen gevlogen, dat, die, dat ze misschien daar lag. Ja, ja. En dan, maar maar dat, dat is wel vreemd, want je kunt dus... Stel dat je bovenaarde met zo'n F-16 en infrarood, en je, dan zie je gewoon uh, 100 mensen. Hoe weet je dan of die er wel of niet bij zit? Nou, ik denk de lichaamstemperatuur. Oké, okay, dan kun je dat ook nog en met invoeren. De, de houding? Ja, ja, dat is allemaal oh. inderdaad, denk ik. Nou, interessant. Dankjewel, Remco. En uh, ben je ja, bijna gedaan. in Kampen? Sorry? Ben je al bijna in Kampen? Nee, ik ben onderweg. Ik ben op weg. Dus, uh, ik ben oh. courier van dienst. Oh ja, nee, dan uh, nee? Nou, rij maar voorzichtig. Ja, doe ik. doe best. Snor de groeten. Ik ja. even snel zeggen. <laughs> okay, Wie is dat? Een collega van mij, die luistert. Oh, op. je wil zelf even. Oh, dan moet je het even goed doen. Nou Bed, werk en de groeten. Goed gedaan, Heel Remco. Raad. Heel goed. Goeienacht. Okay, bedankt. Dag. Dag, dag, Be dag Remco. Dag, Snoor. Um, uh, Menno. Ja, goed. Hallo. Hi. Nou, die groene lampen. Nou ja, ik zit zelf in de beveiliging. En ze zijn inderdaad van beveiligingscamera's. Ja, ook oh, camera's, natuurlijk. De ja, Camera's <laughs> die zitten boven, vlak boven die uh, groene lampen. Oh. En uh, dat is van een, een bepaald bedrijf uh, ja, die best wel uh, groot is op uh, bouwterreinen. En die beveiligden dus ze alle bouwterreinen, op een heleboel bouwterreinen. Maar, maar laten, dan... je, laten, laten, ze dan, laten mensen dan hun uh, accuboorkoffer achter als ze weggaan? Uh, wat, wat kun je nou uh, stelen ja, bij een windmolen? Nou, wat dacht je van oud ijzer, uh, koper misschien? Ik, uh, mm. Ja, ik verzin het allemaal maar. Ja. Maar er, er, ligt, er ligt natuurlijk een heleboel uh, materiaal wat gebruikt is. En dat is altijd uh, waardevol voor uh, boefjes. Oh, Oké, okay. en, en, en ja, die camera's. Ik dacht dus: dan zet je er een lamp op. En dan kun je in ieder geval niet onopvallend daar rondlopen. Maar een camera, dat dus is natuurlijk helemaal van deze tijd. Er zit gewoon iemand. Oh, ja, uit, dus de, de, bo, bo, vlak boven die twee lampen er zit <hums> een, uh, een uh, camera die 360 graden kan omdraaien. Uh, zodra er dus iemand op het terrein loopt, komt dat uh, signaal binnen bij een, uh, een meldkamer. Die dus uh, alles uh, kan zien op de camera. En die, die waarschuwt bijvoorbeeld mij. Ah. Uh, of een beveiligingsbedrijf die, die daar uh, dus een contract mee uh, heeft. En die wordt daarop afgestuurd. En die mag dan eens even gaan kijken wat er aan de hand is. Uh, ga ik even zwaaien op de terugweg? <laughs> ja, maar dan moet je wel op het terrein zijn, want verder mogen ze eigenlijk niet kijken. Dat ja, moet ja, nog nog gebeuren, een... maar het mag eigenlijk niet. Het een fikse wandeling. Oké. Okay. <laughs> ja, en... dat is een behoorlijke wandeling. <laughs> Dankjewel. En ik wens je een... Uh... Ja, ik weet niet. Wat heb jij eigenlijk liever in de beveiliging? Een rustige nacht of een drukke nacht? Uh, ja, ligt eraan. Mag best... Voor mij mag het best wel druk wezen, maar niet te druk. Maar niks ergs. Hè? Gewoon wel nou, druk, ja, maar je, niks ergens. Je moet ook een beetje af kunnen rijden met elkaar natuurlijk. Ja, oké. Okay. Nou, de, de, de, de, dan een redelijk drukke nacht gewenst. Ja, dank je. Jij oh. nog een gezellige nacht dan. Dat komt goed. Dag Wenno. Oké, okay, doei. Dan 0800-1121. Als je uh, weet of je allergisch kunt zijn voor kleurstof in kleding... Of als je weet uh, waarom pap met melk wel overkookt en met water niet. Of misschien nog een toevoeging hebt over het uh, tegen de stroom opzeilen uh, van koggeschepen. En, en uh, hoe lang die erover deden naar bijvoorbeeld Basel. Dat willen we graag weten. Ja, 0800-1121. Edwin. Ja, Asgert, hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ik, uh, ik, ik denk dat ik ook nog wel een bijdrage kan leveren over de groene uh, lampen die er. Ja, is. want daar zijn we ik nog is. lang niet over uitgepraat. Nee. nee, en ik hoor heel vaak het woord uh, beveiliging vallen. Ja. Nou, ik, zit ook, ik zit ook regelmatig langs de weg en ik heb gezien dat ze uh, inderdaad op heel veel bouwplaatsen staan. Groene lampen. Het was mij ook wel opgevallen. Ja. Uh, maar er is wel een reden voor, denk ik. En dat is namelijk dat, dat, dat het menselijk oog is uh, s'nachts gevoeliger voor blauw-groen licht uh, dan voor wit licht. Um, dus ik denk dat het gewoon een soort van energiebesparing is. Dat het witte licht heeft uitgeschakeld en dan zegt nou weet je wat, we zetten er uh, groen licht op. Want uh, het is gewoon een stukje zuiniger. Dan hoef je minder licht voor hetzelfde resultaat erop te zetten. Ja, een beetje. Het ja. is niet alleen groen licht, het is een beetje groen-rood licht... Uh, en groen-rood licht, dat bestaat niet. Groen-rood licht, dat kan niet. Nou, er zit, er, er, ik weet niet precies <laughs> hoe dat dan technisch zit. Maar er zitten dan wel groene ledlampjes in, want het is wel ledverlichting. En er zitten ook wat rode uh, uh, lampjes bij. Want, ja. uh, in, in, met met groen licht zie je heel weinig kleuren. Als je in het groen licht een rood bord krijgt, dan, dan zie je niet dat het rood is. En uh, met een beetje rood licht erbij, dan, komt, uh, dan, komt dat, uh, dan wordt dat wat duidelijker. Weet je waar dus ik, ik opeens aan moet het... denken? Dat is? Van die nachtopname bij Big Brother. Nou ja... Dat uh, was ook groen. Uh, dat is ook groen, omdat wij uh, als mens het beste zien in groen licht. Ja. In het donker. En nachtkijkers op camera's en bij de weet je wel, die nachtbrilletjes die ze bij de bij het leger gebruiken. Het is allemaal groen licht. Oh, nou, weer wat geleerd. Ja, Hartstikke En het heeft goed. nog een voordeel. Ja. Want wit licht, wat, wat er gezegd werd over beesten, dat het dat, dat, dat, dat wat beter in de natuur past en zo. Je weet bij witte lampen. Daar komen allerlei vliegjes en zo op af, want die denken dat dat de zon is... en die raken daardoor ook weer heftig van slag. Dat is dus ook minder bij groen licht. Ja, nou, dan, dan, uh, dan weten we nu alles over groen licht. En met terugwerkende <lacht> kracht, ook waarom in 1999... dat uh, de beelden groen waren bij uh, Big Brother. Nou, dan kunnen we dat onderwerp uh, volledig uh, afsluiten. Dank je wel, hè? Ja, graag gedaan, Alfred. Fijne avond. nog. Doei. Hoi. Over Big Brother gesproken graaf ik dit liedje weer eens op. Leef van Han van Eyck. Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. En niemand is alleen maar zwart of wit. Iedereen is anders, anders dan je verwacht. Hey. En niemand die alleen maar haat of liefde voelt...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 Het kan alleen maar mooi of lelijk zijn, niemand heeft de waarheid vol in beeld, maar het voordeel van de twijfel maakt ons minder verdeeld.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 was dat van Han van Eijk. Bellen kan nog steeds 0800 1121 over bijvoorbeeld uh, hoe een kogenschip tegen de stroom opzeilt of over uh, melk wanneer uh, de pap wel of niet overkookt bij het gebruik van melk of water en waarom 0800 1121. Erik, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Hai. Ja, we zijn wel hoor ik. Wat zeg je? Nee, goed. Jij, ik zei, jij verstaat mij wel. Nou, <laughs> ik geloof dat ik het bewijs al leverde door te zeggen wat. De verbinding is niet ja, heel ja, erg goed. Inderdaad. Zo dicht mogelijk bij de telefoon praten, Erik. Nou, gaan we dat even doen. Ik zet dat van dichterbovenaf. Hi. Ja. Zeg, hey, ik, ik, hoorde, ik hoorde twee interessante onderwerpen. Ten eerste het verhaal over de, de, de F-16. Uh, van wat ik mij uh, kan herinneren uh, van de diensttijd en de verhalen die je daar dan over hoort... Uh, kan niet elke F-16 het, maar er zijn F-16's van een fotosquadron. Die kunnen inderdaad laag overvliegen en heel snel infraroodfoto's nemen. Aan oh, infrarood kun je okay. zien... ...of bijvoorbeeld grond is omgeboeld of inderdaad of er iets is dat afwijkt van, van het ja, normale plaatje, van de normale natuur. Dat wordt er vaker gedaan. Ik meen dat in Leeuwarden voor een paar jaar geleden toen een, een moord is gepleegd... ...waarbij de man uh, zijn vrouw in een agrens tuin had begraven. En ook omgeboelde grond is altijd terug te vinden met... Uh, dus ...de recent omgewoelde grond is gemakkelijk terug te vinden met infraroodbeelden. En dat is de reden volgens mij dat zij die uh, infrarood... Uh, het uh, gebruikt van F-16. Maar, uh, maar ja, dan heb, je, dan heb je infraroodfoto's. En dan? Want, want hoe weet je dan uh, of, de, of, of het om deze meneer gaat of niet? Nou, kijk, je zult niet specifiek de manier kunnen vinden. Maar als je over een, uh, over een gebied heen vliegt en je ziet een uh, maïsveld... wat, bij wijze spreken, overal even, even redelijk dezelfde kleur heeft uh, op de foto... en je ziet er plots iets wat in afwijkt omdat het is omgewoeld of... Uh, dat je zelf al misschien een. een, een ja, zo'n meneer zal een paar dagen niet meer warm zijn als hij, als hij dood zou zijn. Maar, ik uh, ga uh, het zo verrangen natuurlijk. Maar, ja. uh, dan je zou verschil zou kunnen, kunnen zien. En ik denk ook niet dat ze dat per se een persoon zullen zien. Maar iets wat afwijkt van. En als ze daar verder naar gaan zoeken. Het is ook beter dan dat je met uh, jullie slazen. Uh, door de hele biesbos heen moeten, moeten stappen, hoor. Dat het het naar de meer. Ja, nou ja, ja. Nee, nee, dat, dat kan, ik, uh, kan ik me voorstellen. Ja, nou, handig, dan, uh, dan ja, ik, weten we het. Ik, ja. Ik zal nog even heel kort over, over, de, over die lichten, dat groen licht. Ik meende <laughs> dat, dat ook nog iets te maken had, ja, het is, het is een dit natuurlijk. Dat is een goede maar, vraag, hè, dit? Ja. Ja, dus, uh, omdat ze ook wel vaker van die, die, uh, die gaslocaties, die wat verder in het land staan, zeg maar, in uh, de weilanden, wat verder van vaste locaties, hebben ze ook vaak groen licht. En ik heb, ik heb ook een beetje het idee dat het alles te maken kan hebben met. Uh, uh, ja, om, om te voorkomen. Hoe dat nou? Met die fotosynthese van, van, uh, van planten. Als je een plant bijvoorbeeld constant onder het geel licht zou zetten. Dan zou die hele uh, natuur in de war raken. Omdat zo'n plant constant denkt dat die onder, onder zon ligt daar. Uh, daar erover, hij onder zonlicht staat. Dat staat tegenover. In de normale uh, natuur. Zou je dus s'avonds. In, in, in, uh, wanneer de dagen korter worden. Zou zo'n zo, zo, zo, zo plant. Uh, die dingen zullen gaan, gaan bloeien, er komen de, de, de, de, de, de planten beginnen te bloeien. En ik denk dat als je om een vol licht blijft staan, dat, het, dat je dat niet hebt. Oh, Oké. Okay. dus constant, constant in, zijn, in zijn verkeerde ritme. Ah. Ik stel me voor op het moment dat je, dat, dat je de groen licht erbij hebt, dat het inderdaad een veel natuurlijker licht is, dat veel neutraler is. Want uh, ja, als dagen korter worden, uh, je hebt meer rood in de lucht, uh, avondrood. Dat is ook een beetje het punt dat de planten wat gaat bloeien. En dat heb je niet als je volgens mij een constant groen licht uh, houdt. Wij dus, uh, ja, dat uh, groene licht heeft daar geen invloed op de normale cyclus van de, van de, van de, van de planten, denk ik. je mm. dat ook ook mee speelt. Ja, nou, dat is uh, allemaal goed bedacht, zeg. Wat zijn het opeens nuttige lichten in mijn beleving, die groene? Ah, het zal allemaal aan de naam, denk ik. Ja, ik. Dat uh, is het uh, green, hè? Nee, dat is niet, easy, hè? Nee. Dankjewel, Erik. <laughs> Oké, okay, tot ziens dan. Ja, Hoi. Hoi. Han. Ja, goeiedag. Goeiedag. Uh, ik ben toevallig in Naarden en inderdaad die straaljager heb ik niet over zien komen, maar dat is thermisch infrarood inderdaad en daar kun je gewoon alles wat leeft mee zien. Mm. Maar dan had ik nog iets over het koggenschip. Uh, ja. We hebben het steeds over tegen de stroom opvaren, maar het gaat om tegen de wind invaren. Oh. Welke kant het water op gaat, dat maakt eigenlijk niet uit. Wil je oh. kan gewoon voor de wind, kan je tegen de rivier opvaren. Ja, ah, dat weet ik nog niet. Sneller, ja. Als je maar sneller gaat, dan de rivier stroomt, dan kom je er wel. En, maar de windrichting is, daar laveer je in. Ja. Dus je hebt twee dingen, je hebt het water en je hebt de wind. Oké, okay, maar stel nou, nu dat je, je zowel tegen de, tegen de stroom als de wind in moet. Ja, dan heb je het zwaar. <laughs> ja, als, zwaar. Uh, maar we, maar je, volgens, mij, volgens mij is dat ook de reden dat Adrien het wil weten. Hoe doe je dat? Ja, ja nou, laveren. Dat is de enige mogelijkheid. Dus zo van links naar rechts, toch? Is ja. dat laveren? Ja. ja. En, en dan nog iets over wat. Die, nee, nee, wat die nee, nee manier... ik ben nog niet klaar, oh. Han. Want oh, ja? wat, wat Adrie, die wil, die, nu begrijp ik ook iets beter zijn fascinatie met als je dan dus aan het laveren bent, en je gaat van links naar ja. rechts, hoe lang je er dan wel niet over doet van een, uh, zeg maar, een vaak gebruikte haven in Nederland ja. naar Basel. Nou ja, ik, volgens mij is een kogenschip, een dwarsgetuigd schip. Ja. En dan is het heel erg lastig laveren. Als je een langsgetuigd schip hebt, is dat veel, uh, veel gunstiger. Oh. En uh, omdat je dan, de, ja, je hebt krachten. Dus die wind, als stel dat die wind in de stroomrichting meekomt. en je ja. vaart dus tegen de stroom op. Ja. Dan ga je dus scheef en dan krijg je dus de, de wind. Blaast tegen het zeil. En dan krijg je een zijwaartse uh, beweging. Maar door de kiel wordt die ook in een voorwaartse omgezet. Wordt opeens heel logisch dat al die koggeschepen gezonken zijn, hè, ooit? Ja, ja bij, bij kampen dan. dan. Ja. ja, maar. Um... En dan. Ja. Over die verlichting. Nee, want uh, ik, ik, oh. wel, ik vraag hoe lang doet de schip erover en jij zegt ja, het is heel dat moeilijk. Nee, dat... zeg dat dan. Ja. <laughs> ja, en wat dan nog meer? Maar wat die meneer zei net over dat groene licht, dat heeft inderdaad geen invloed op planten. Omdat planten groen licht terugkaatsen. Die gebruiken alleen rood en blauw. Oh, om te groeien. Fotosynthese en daar is ook weer een reden voor. Ja, maar dat voert te ver nu. Oh. Dat heeft te maken met allerlei algen en dat soort dingen die vroeger bestonden. En daardoor zijn planten op groen overgegaan. Maar, oh. Kijk. maar in ieder geval, en dan nog iets. Ze hadden het nog ja, over de beelden ja. van de Big Brother. Ja. Dat die groen waren. Nou, dat hebben ze gewoon groen gemaakt. Want ze gebruikten daar ook <lacht> infrarood. Ja. Maar dat, is, uh, dat noemen ze neer nierinfrared. En dat is dus eigenlijk een soort infrarood wat in afstandbedieningen zit. Oh. Van televisies. Ja. En dan hebben ze dat beeld een beetje groen gemaakt, maar dat heeft eigenlijk geen kleur. Dat is gewoon eigenlijk een zwart-wit beeld. Fantastisch. Dat, want dat groen, dat komt uit de oude beeldlichtversterkers. Uh, ja. En dat was fosfor en dat was groen. Ja. En daar komt dat groen weer vandaan. Dus het is eigenlijk was het gewoon om het, om het wat seu te, te ja. geven. Ja, precies. Je, je ziet het nu nog wel eens in films. Maar dat, dat typische groen, dat bestond wel. Alleen dat, dat is een andere uh, techniek. Dat is... Een beeldversterker. Die werken met heel zwak licht. Ja. En dat wordt versterkt. En dat wordt geprojecteerd op een groene fosfor. Wow. En degene die er dus doorheen kijkt, die ziet gewoon een groen beeld. Maar het kan net zo goed als je een rode fosfor in stopt, dan is het rood. Dat maakt eigenlijk niet uit. Een goed verhaal. Groen, groen was gewoon makkelijker vroeger. Ja. Nou, dank je wel. En oh ja, en nog oh, en nog even iets. Die, ja, we ja. zijn er bijna klaar mee. Maar ja. die ledverlichting waar we het over hebben, ja. daar doen ze rood en, groen, uh, rood en groene leds in. Omdat je dan uh, ook verkeersborden goed kunt lezen, je hebt gewoon meer kleureninformatie. Dat is ook er voorbij gekomen. Oh. Uh, uh, ik, dus, maar ja. de menselijke ogen is het meest gevoelig voor groen en rood. Ja. Vooral groen. Ja. En uh, dat maakt het ook mogelijk om s'nachts veel beter te zien. Want dat gele licht wat je hebt, dat monochrome, daar zie je ook uh, haast geen diepte schijnt het. Maar je kunt ook geen borden lezen. Je ziet alles eigenlijk een soort zwart-zwart-wit beeld. Oh. Je kunt niet zien dat een verkeersbord rood is. Oké. Okay. Dus dan, uh, dan komt er een, als er een kleurtje bij komt kijken, kun je het weer wel ja, zien? Ja, precies. Dan zie je dat onderscheid wel. tussen ja. rood, wit en groen, dat hebben ze onderzocht. Zo niet, wit niet, maar... Een wit vlak wordt dan uh, ja, een beetje herkenbaar als een wit vlak. Oké, okay. dat, dat dus snappen onze hersenen, zijn. die maken dan de vertaling. Ja, je, we kunnen het beter onderscheiden. Het is niet wit, want het, er is geen blauw licht om het wit te maken natuurlijk. Maar je ziet het onderscheid, daar gaat het om. <laughs> nou, ik, ik, ik, ik geloof dat we over licht nog een paar bomen op kunnen zetten. Maar, uh, ja, ja, ja. maar, maar hartelijk dank tot zover. Ja, ik ga kijken naar die straaljager nog ski Ja, dat hoor je wel hoor, als die eraan komt. Ja, zeker wel. Ja, <laughs> ja en uh, um, ja, dankjewel. Uh, meld het maar okay. even als die nog overkomt. Ja. Oké. Okay. nog Hoi. Peter. Hoi, Astrid. Hallo. Hoi. Ja, wat een, ik heb bijna het licht gezien. Echt waar? Maar welke kleur dan? <laughs> ja, ik weet het niet. <laughs> <laughs> dat is altijd maar de vraag, hè? Ja, ja precies. Uh, nou, ik, ik heb uh, ja, misschien een vraag voor andere mensen die het licht nog moeten zien. Ja. Ik weet niet of je kunt herinneren, de I Safe kwestie Ja, daar staat me vaak iets van bij, ja. Ja, de, de, inderdaad. Iedereen staat dat vaak bij. Maar dan, als je erover doorgaat, dan denken mensen ineens van... Oh ja, uh, oh. dat was in 2008, 2009, toen uh, Kaboutertje Bos uh, <laughs> op twee dagen tijd 38 miljard gaf... aan mensen die buiten het Nederlands systeem om... ...in het buitenland spaarden, ja. die moesten en zouden hun geld terugkrijgen. Ja. 38 miljard, twee ja. dagen. Ja. Ja. Ja. En we moeten nu vier jaar sparen om 18 miljard uh, te krijgen. Zijn die 38 miljard dan nooit teruggekomen? Of, um, volgens mij... Niet. Nee. Nee, want I I IJsland zou er een referendum onderhouden, Van vond ik ook zoiets. Onder 200.000 mensen, ja, die wonen er. Ja, ja. ja. ja ik, sorry, in, in Griekenland, uh, ja, ik ben zelf weer in Griekenland. Daar hebben ze een spreekwoord. Als je me wil pakken, dan kus me eerst, dan ben ik gewaarschuwd. Ja, ja. Ik, ik snap het niet meer. Er zijn er mensen die daar iets meer over weten. Maar wat je dus eigenlijk wil weten, is of het geld dat... Uh, nee, het is altijd zo grappig om te zeggen. Wij als Nederland uh, ja, hebben inderdaad. gegeven aan de slachtoffers van ISAFE... Of, ja, die, precies. of die terug zijn gekomen. Nee, of we die ook nog terugkrijgen. Hetzelfde, een klachtje van kok. Ja, precies. Of, kok lak zich te barsten. Nou, ik, ik ben benieuwd. Ja, dan, dan worden er allerlei feesten gehouden. en miljoenen uitgegeven voor, ik weet niet wat allemaal. Maar dingen die echt nodig zijn, daar, daar doet niemand iets mee. Ik, ik ja, ik, geloof me, het, uh, ik, ik kom uit Roermond. Er is hier heel veel gaande. Oh, ja. Zo is het. Zo is het vier jaar geleden in Griekenland begonnen. Er is inderdaad heel veel gaande in Roermond. Met pakjes ja. op de kade. Pakjes op de kade, mensen ja. die slecht Limburg spreken. <laughs> wat een toestand, Nee, het was een aanfluiting. Maar wat, wat vond je, de filmpjes een aanfluiting of het gedoe ja, dat eromheen? Vond ik, dat vond ik dus echt... Luister, ik weet uh, dat ik Limburger ben. Ja. En ik weet ook dat ik een bepaald accent heb. Ja. Maar uh, ja, om iemand met een uh, Brabantse uh, Emiel Hoemer uh, kruising urbanus te laten spreken... Dat, ja, dat kan ik me niet mee vereenzelvigen. Maar ik... ik bedoel, want ik, ik, was even, ik was natuurlijk, uh, zat ik erboven op uh, het Sint Klaasjournaal. Want ik heb de afgelopen dagen gekeken met, met, uh, nee. met hele meuten. Maar um, uh, ik, ik zat te kijken, want de, ja, het verhaal is dat uh, Jeroen Kramer heet die, die verslaggever, die loopt door Roermond. En die wordt ja. begeleid door een stel uh, jolige inwoners van Roermond, een stel mannen. Ja. Nou, dat slaat dus helemaal nergens op. Ik zou je precies vertellen hoe het gelopen is. Ja. Luister, nu toch geen kinderen. Ik woon voor Sint Jacob. Er is hier een pleintje, 100 meter verderop, is de roer waar Sinterklaas aankomt. Dat hele spel hebben ze op uh, drie uur tijd opgenomen. Ja. Ik had, uh, daags van tevoren had ik, s avonds, uh, was een beetje later geworden. Ja. En ik heb zo'n elektrische garagepoort. Ja. En ik kom dus de garage weer uit en ik duw op de knopje, staat een kameel op een deur. Ja. Ik denk, dat kan toch niet? Iets verderop, begin de band te spelen, er staan een paar in de gang. Hulp die komt voorbij, er komt een richtzaar voorbij en er komt een geit voorbij. Kun je je voorstellen hoe ik me gevoeld heb? Jij dacht ik heb misschien iets te veel gedronken. Ja, ja precies. <laughs> Je ze... weet echt niet hoe je je voelt, hoor. Dat is dus echt gebeurd. Ja, maar, maar ik zat ook nog te denken: hoe is dat voor de kinderen in Roermond, dat, daar dat is de... niet, is niet ik, ik kan me niet voorstellen dat het voor de kinderen leuk is. Want uh, kijk, je hebt natuurlijk ook kinderen die uh, in Eindhoven of ergens anders naar school gaan. En ik vind hem nou echt de, de handreiking om Limburgse kinderen te pesten. Ik vind gewoon dat je dat niet mm -hmm. moet doen. Nou, maar. Maar ten eerste, het is in drie uur tijd opgenomen. Ja, je kunt natuurlijk ja. niet miljoenen op de publieke omroep bezuinigen... en dan nog verwachten dat ze drie weken komen filmen. Het moet nee, natuurlijk dat, allemaal dat, voor dat, een kwartje. Kwart, nee, nee, stop, stop, sorry. Ja. Dat verwacht ik niet. Maar ik verwacht wel dat als je dan die miljoenen toch uh, krijgt... want er blijven een behoorlijke happen over... Ja dat het niet uh, zoals in die reclameversie van had of Hats gedaan wordt. Nou ja, maar dat, dat, dat, hier dat, dat, dat is wel een beetje het resultaat. Dat al die mooie ja. dingen die gemaakt worden... moeten nu voor minder geld. Dus daar wordt wel bezuinigd. Ja, maar ja, luister, je mag toch wel van, van een beetje acteur... mag je aannemen <lacht> dat hij dan... Uh, kijk, wat heeft Allah met Sinterklaas te maken? Nou, dat, ik, want, heel even, want dat is eigenlijk mijn vraag, Peter. Dat meen ja. ik serieus. Ik zit te kijken naar het Sinterklaasjournaal. Ik zie Jeroen Kramer met een stuk of acht... mannen ja. in een zwarte jas... Uh, uh, voorgezeten voor door uh, die meneer van In de Vlaamse Pot. Ja, precies. Is dat een oorspronkelijke Roermondenaar? Is dat nee, een... absoluut niet. Dat is, dat is wat ik zeg. Oh, dat is, is hetgene wat mensen... En Kijk, dat is dus de wat de, de mensen dwarszit. zit. Maar ik begrijp niet, dat begrijp ik serieus niet... dat jullie uh, in Roermondje druk maken over het accent... terwijl jullie worden neergezet... Als ze stel hmm. halve garen, die alleen ja, maar, maar Alaaf roepen is, met de kameel ja, precies, ja, een kameel op jou zijn. Moment, maar dat is nou precies weer hoe de media het vertaalt. Er wordt alleen gezegd het dialect. Nee, het is niet alleen het dialect. Nee. Ik erger me surf over de. Wat heb ik met Alaaf te maken? Ik ben Limburger, maar ik vier geen carnaval. Punt. Ik hou er niet van. <laughs> nee, maar, Zo eenvoudig is dat. Maar, en niet iedereen uh, uh, hoeft carnaval te vieren. Maar waarom moet nou per se in Limburger met Alaaf? Willen ze dan alle corruptieschandalen ermee uh, wegslaan? Of, uh, dat, dat dat dan niet meer opvalt. Nee, maar het is, eh, het is natuurlijk grappig bedoeld. Dat begrijp ik ook wel. Het is een ja, grap. Ja, ja, goed, en, het, maar... en die mannen die zeggen dan tegen Jeroen Kramer... nou, we hebben, we hebben helemaal uitgevonden hoe we het paard van Sinterklaas kunnen vinden. Want als je iets ja. kwijt bent, dan vind je het meestal op het moment dat je stopt met suken. Dus we ja, stoppen nu ja, maar met suken. Ja, het is niet suken, het is circuit. Ja. <laughs> Ja. Ja, ja, precies. Op. Nee, maar dat, en dan, dan denk ik van ja, ik snap het wel dat het, dat het grappig is. Weet je Het is ook grappig ja. als, uh, als uh, Basje en Adriaan, uh, als de boeven constant in het water vallen en dat soort dingen. Natuurlijk. Ja, ik, ik had wel een beetje het idee van de wonen alleen in de Roermond alleen maar zwakbegaafde middelbare mannen met een zwarte jas. Nou, Die alaaf roepen. Hadden... Dat, dat idee had ik ook en, en uh, daar kan ik me dus niet mee vereenzelvigen. Nee, dus ik, maar dan begrijp ik niet dat jullie je druk maken om het accent. Ik zou me nee, overleven. Nee, hele... Nogmaals, ja. kijk nu heb je het weer. Ja. Ik zeg duidelijk, het is niet alleen het accent. Nee, dat is nog, waar. Dat uh, had ik ook eigenlijk jou wel een... moeten horen zeggen. Ja. Nee, maar dat, dat, dat heb ik toch duidelijk gezegd. Uh, het zijn niet allemaal uh, uh, carnavalsvierders. Nee. En, en ik vind gewoon, dit is de handreiking om kinderen straks op school te, uh, te laten puisten. Ja, maar hij is, dit... gewoon, hij is gewoon in Roermond tegen de verkeerde groep mensen aangelopen. Maar dat, dat moet je dan niet, uh, je, je krijgt nu het idee dat het inderdaad heel Roemonds was. Nou, ik, ik ben toch blij dat we het even over deze kwestie hebben kunnen hebben, Peter. Ook al mm. belde je eigenlijk over iSafe. Ja, goed. Uh, <laughs> inderdaad. Maar sowieso is het ook in de regering gedaan. Uh, hou, jij, hou jij ze dom, hou ik ze arm. Oh ja, dat is het. Hier. Nou, ik hoop dat er iemand belt. Maar ik denk dat we gevoeglijk kunnen zeggen dat niemand denkt dat die 38 miljard uh, van uh, iSafe nog weer ergens op nee, maar, gaat duiken. Maar dat is nou net, dat is nou net ook eigenlijk mijn vraag: waarom interesseert niemand het die in, uh, um, ja, in het kabinet zit? Waarom wordt in de oppositie niet een, een keer een vraag gesteld? Ja, maar Peter, eigenlijk, en het mag ja. hoor, van mij mag het. Maar eigenlijk is het helemaal geen vraag. Maar eigenlijk wil je gewoon zeggen dat je het stom vindt. Ja, ik vind het ik gewoon... Ja, je ja, bent me toch met mee eens. Jij gaat tot straks ook een boterham minder om eten. Nou, ik, dus, nou uh... ik moet heel eerlijk zeggen... maar ik ben geen standaard Nederlander... Ik, ik, volgens alle regelingen van het nieuwe kabinet... gaan wij er als gezin flink op achteruit. Want wij vallen ongeveer overal onder waar maatregelen. Maar ik denk, ja, weet je, wij kunnen nog steeds uh, misschien een boterham... Nou, ik denk niet dat wij er een boterham minder om uh, kunnen eten. We moeten bezuinigen. Maar als het daardoor ja. beter gaat met het land... en al die mensen die failliet gaan... en al die mensen die geen werk kunnen vinden... of hun huis niet kunnen verkopen, dan vind ik dat prima. Dan wil ik best uh, wat goedkopere het, boterhammen het, eten. Vlieg je wel eens? Ja. Nou, als je vliegt en de vliegtuig is net opgestegen, hè? Ja. dan komt die stewardess. Ja. Ja, tegenwoordig heb je zo'n filmpje. Maar er wordt een heel belangrijke zin gezet. Wordt, de uitgang wordt gewezen, weet je wel, links, ja. rechts, achter, voor. Ja. En dan als het masker naar beneden komt, dat ja. komt een hele belangrijke zin. Eerst jezelf en dan pas de kinderen. Eerst jezelf het masker opzetten, want als jij niet kunt ademen, kun je een ander niet ja. redden. Maar, maar daar heb ik... Maar, ja, maar daar heb ik gevoelsmatig... Ten eerste heb ik daar gevoelsmatig ook heel erg zorgproblemen uh, mee. Want ik zou toch het eerste de kinderen dat op willen zetten. Dat is ja, gevoel, ja, gevoelsmatig. En ten tweede vind ik het wel knap. Want volgens mij luistert niemand naar het filmpje. Nou, ik vlieg... Jij wel, wel hè? Dus, uh, ja. ja. Ik, ik, ik heb hem altijd goed geluisterd. Dan ja. heb ik nog een heel klein vraagje... De laatste keer dat ik, dat ik naar jullie luisterde, was net voordat ik hier wegging. Ja. Uh, toen was Marcello op de uh, radio ja. en die zou uh, bij jou op bezoek komen. Ja, die heeft hier gezongen. Ja, ja. ja. ja daar heb ik niks van gehoord. Nee, dat, niks van uh, ik kan niet, zal niet zeggen dat je daar blij om moet zijn, maar... Ja, hoe was het? Ik, nou, ik apart. Echt heel... <laughs> ja, maar goed, dat zal Marcello ook zijn geweest, of niet? Wat zeg je ik zeg dat zal Marcel ook zijn geweest. Of niet? Ja, die was apart. En het, het, was, het, was, um, het was op een bijzondere manier heel mooi. Ik ben blij dat hij geweest is. Heb, heb je daar geen opnames van? Kun je dat de mensen niet laten luisteren? Het zou kunnen. Dat zou ik heel leuk vinden. Ik denk er nog even over na. <lacht> Oké. Okay, ik ga kijken wat ik voor je kan doen, Peter. <lacht> <lacht> ik wens je een prettige werkdag. <lacht> ik jou ook, dankjewel. <lacht> Oké, okay, hoi. Ik zeg hoi. gewoon nog een keer 0800 1121. <lacht> to I'll myself, boy, you can all